...of we kiezen voor onze eigen ideeën, voor onze eigen toekomst, voor onze eigen democratie... ...of we kiezen voor de ongekozen eurocraten uit de superstaat die Brussel heet. Of we geven toe aan Nederland, of we, kiezen, of we geven toe aan Brussel, of we kiezen voor Nederland. Meneer Slob. Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Wilders, want hij zei, ik kon niet anders... Nu weten we dat er in die zeven weken dat u met onder andere deze beide heren in VAK in het katshuis achter de hek heeft gezeten, er ook een moment is geweest dat het even heel spannend was. Hè? Dat toneel wat we toen allemaal in Nederland konden volgen via de televisie. Toen was u ook even weg en toen kwam u terug en toen kregen wij het bericht door... er is weer perspectief. Wat is er dan in die twee weken gebeurd dat het perspectief wat u toen zag... om toch weer aan tafel te gaan zitten en te gaan onderhandelen dat dat afgelopen zaterdag opeens met één klap verdwenen was. Ja, als de collega het goed vindt, ik kom daar nu in mijn betoog... Uh, eigenlijk vloeiend uh, op uh, terug. Dus misschien dat ik, als de vragen niet naar behoren zijn beantwoord... dat ik die dan nog kan beantwoorden. Ach, Voorzitter, ja. wij hebben vanaf dag één gezegd... en wij hebben dat ook gedurende zeven weken herhaald... de 3% tekorteis voor 2013 is niet heilig voor de PVV. Dat mag wat ons betreft in 2013 ook min 4 procent zijn. En we hebben in het Katshuis ook altijd gezegd... er is geen deal zonder een totaaldeal. Meneer Blok. Meneer Stop. Ja, het is ook vier letters, dus misschien is dat het probleem. Ik ga het opzoeken. Dat is Arie Slop. die wordt de hele tijd aangezien voor Stef Blok... door Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. U luistert rechtstreeks naar een verslag van het debat in de Tweede Kamer... over de val van het kabinet Rutte. Wilma Borgman, uh, Geert Wilders is dit. Die legt nog maar eens even uit waarom hij zaterdag uit dat katshuis is gelopen. Ja, die heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zich te verweren... tegen de verwijten die hij vanuit de coalitievrienden uh, kreeg vanaf zaterdag. Uh, ook premier Rutte deed dat weer in zijn verklaring aan het begin van dit debat. Daar bij CDA en VVD leggen ze de verantwoordelijkheid voor de breuk geheel bij Wilders. Wilders heeft van de coalitiepartijen de zwarte piet toegespeeld gekregen, want hij liep weg voor zijn verantwoordelijkheid en daar uh, heeft Wilders op willen reageren. Hij zegt um, dat um, niet Wilders degene is, niet de PVV is degene die onbetrouwbaar is. Nee, uh, juist CDA en VVD hebben gehandeld, niet in het belang van Nederland. Dus hij uh, verweert zich inderdaad vandaag voor het eerst tegen die verwijten vanuit de coalitie. Wilders gaat door en Na het nieuws van 3 uur Wilma, zijn we terug met jou in uh, Dit is de dag. U krijgt nu dat uitgestelde nieuws van 3 uur. Tot zo. Koninginnedag 2012.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 Met EON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Premier Rutte hoopt dat de Tweede Kamer samen met het kabinet... zal doen wat nodig is om Nederland... door de economisch moeilijke omstandigheden te helpen. Dat zei Rutte aan het begin van het Kamerdebat... over het mislukken van het Katshuisoverleg. stilstand is niet goed voor Nederland...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 VVD-fractie Leider Blok zei dat de discussie nu vooral moet gaan over welke maatregelen er worden genomen. De VVD is bereid tot concessies, zei Blok. PvdA-leider Samson noemde de val van het kabinet een wanprestatie op het slechtst mogelijke moment. En op dit moment is PVV-leider Wilders aan het woord. Volgens hem lag er een pakket op tafel dat slecht was voor Nederland, maar heeft de PVV de rug recht gehouden.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 Tegen de oude premier loopt ook nog een proces wegens belastingfraude. Timoshenko weigert die zittingen bij te wonen... omdat haar gezondheid dat niet toelaat. Energiebedrijven in Duitsland gaan de komende jaren... samen 60 miljard euro investeren om kernenergie te vervangen. Ze bouwen nieuwe windmolenparken en nieuwe gas- en kolencentrales. Het belangrijkste vraagstuk voor de kernenergiebedrijven... is hoe het ontbreken van voldoende elektrische leidingen... moet worden opgevangen en wie er aansprakelijk en verantwoordelijk voor is. Na de nucleaire ramp in Fukushima in Japan vorig jaar... besloot de Duitse regering om versneld te stoppen met kernenergie. Zeven centrales werden onmiddellijk gesloten... waarvan drie definitief niet meer opengaan. En van de andere centrales werd de looptijd verkort. Dan het weer nog enkele buien. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst droog en zonnig. In de middag regen en veel wind. En een graad of 14. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor een en Roderijs 2 kilometer. De A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Biedenordbrug 2 kilometer. Het wegdek is daar beschadigd. Dat wordt na de spits gerepareerd. De rechterrijstrook rijstrook is voorlopig dicht. Op de A31, Harlingen richting Leeuwarden, is tijdens een zware onweersbui een ongeluk gebeurd. Tussen Dronrijp en Marsum staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Goedemiddag van harte. Welkom bij Dit is de Dag. En ook in dit half uur volgen wij het debat in de Tweede Kamer... over de val van het kabinet Rutte. En de vraag hoe het daarmee verder moet. Althans, met eh, de verkiezingen en zo. En we praten met een aantal gasten. Een aantal jonge gasten. Bram Dirks van de VVD-jongeorganisatie de JOVD. Rick Jonker, voorzitter van de Jonge Socialisten. Nicky van Tiel van de Jonge Democraten van D66. En met Ruben Bakker van de CDA-jongeren. Maar eerst gaan we naar mijn collega van het Radio 1-journaal... Lucella Carrasso. Zij volgt het debat in Den Haag. Dat... Dat debat is uh, inmiddels een uur bezig. Het begon natuurlijk met die korte verklaring van demissionair premier Rutte. VVD en PvdA kwamen aan het woord. Er is een voorstel gedaan door D66 voor een financieel debat op hoofdlijnen. Donderdag. Om te kijken of er in de Kamer nog iets van een hervormingsplan kan worden samengesteld dat naar Brussel kan. Wilma Borgman, jij volgt het debat. Uh, en Geert Wilders hebben we even voor twee gehoord. Is die nog steeds aan het woord? Die is, er nog, uh, steeds, die is nog steeds aan het woord, want Lucella, Geert Wilders... kiest ervoor om dit debat te gebruiken om zich te verdedigen... tegen de verwijten die hij uit coalitiekringen kreeg... Uh, na de breuk van afgelopen zaterdag. Uh, Wilders zou volgens de CDA en VVD... out of the blue ineens zijn weggelopen voor zijn verantwoordelijkheden. En daarmee zou die Nederland in een crisis storten... Wilders zegt dat is helemaal niet waar, want juist het pakket... dat uit het Katshuisberaad zou zijn gekomen, dat is slecht voor Nederland. Want de regels die Brussel ons oplegt, de 3 begrotingstekort... Um, en volgend jaar, die zijn veel te streng. Luister maar. De keuze was helder. Of we kiezen voor Henk en Ingrid... of we kiezen voor Brussel en megabezuinigingen... en maken onze economie kapot. Of we kiezen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 Ik wacht uiteraard nog op mijn antwoord over die twee weken geleden, maar ik begrijp dat u even de tijd nodig heeft, dus dat komt even zelf wel. Die 3% dan nog even. Die 3% is niet heilig, wordt er gezegd. Ik heb het woord niet heilig al zo vaak gehoord. Ik denk, wat is er nog wel heilig in dit land? Uh, daar heb ik wel wat opvattingen over overigens. Over, over, over, over, over. Uh, maar die 3%, dat doen we natuurlijk niet vanwege Brussel. Dat doen we vanwege onze kinderen en kleinkinderen... omdat we hun schulden niet groter willen, nog groter willen maken dan ze al zijn. En anders schuiven we echt rekeningen door naar de toekomst. Ik heb in deze Kamer moties ingediend... waarin we, dat had te maken met onze blik richting eh, onder andere Griekenland... hebben aangegeven waar we ons wel aan gebonden weten en voelen. En daar stond die 3% ook in. Dat waren zaken die afdwingbaar waren, ook vanuit Brussel. Die moties die zijn ook gesteund door de PVV, meneer Wilders... Daarmee heeft, u dus ook, daarmee heeft u dus ook een statement afgegeven... niet alleen in deze Kamer, maar ook richting Brussel... Dan 3 ja Dat was en een debatje procent. tussen Arie Slob en uh, Geert Wilders. Het was opvallend dat uh, Arie Slob degene was... die het meest bij de interruptiemicrofoon te zien was. We hebben daar niet gezien. CDA en VVD die bleven rustig in hun bankje zitten. En dat deden ze ook aan het einde van het verhaal van Wilders... die nu nog wel even wordt ondervraagd door Arie Slob... maar die zijn verhaal zelf heeft uh, afgerond. Hij sloot zijn verhaal af, vond ik, uh, um, toch wel... nou ja, m, nou van, van niet helemaal uh, ontbloot van uh, dramatiek... Hij, hij sloot zijn bijdrage af met een groet aan de onderhandelaars van de andere partijen. Hij zei, uh, Geert Wilders, ik had dit kabinet graag het volbrengen van de eerste Amstertermijn gegund. Maar ja, die 32 miljard bezuinigen die het kabinet kennelijk alles bij elkaar opgeteld had willen doorvoeren, die zijn slecht voor de economie. Wilders zei, ik neem afscheid van dit kabinet en het woord is nu aan de kiezer. Nou, daar klonk dus wel wat dramatiek in door, vond ik. En het is natuurlijk niet alleen afscheid van dit kabinet voor Geert Wilders, voor hem is het ook voorlopig het afscheid van de macht. Wilma, dankjewel. Zo komt Sibrand van Haarsma Buma aan het woord, de fractieleider van het CDA. Wie weet wel, een van de kandidaten voor het leiderschap. We zijn benieuwd of wij wat voortekenen van een campagne zien: een interne campagne bij het CDA. Wilma, tot zo. Elspet. Ja, en wij gaan hier aan tafel praten met een aantal uh, jongeren... van de politieke jongerenorganisaties. De toekomst zijn jullie. Bram Dirks van de JOVD, Rick Jonker van de PvdA... Nikki van Tiel van D66 en Ruben Bakker van de CDA Jongeren. Ja, om eens even met jou te beginnen, Bram Dirks... Uh, van, de, uh, van de JOVD, van de VVD. Uh, Rutte begon het debat enigszins uh, demoeleg... en uh, met een soort met openhouding naar de Kamer... Van, van jullie moet ik het nu hebben... Zijn jullie, uh, als jij over de teleurgesteld in jullie premier? Ik ben totaal niet teleurgesteld in Mark Rutte. Ik denk dat hij echt het uiterste uh, uh, heeft gegeven. Dat heeft hij ook laten zien hè, in het Kratsehuis. Hij had echt die, die, die wil om tot zijn pakket te komen. Hij voelde wel die verantwoordelijkheid. Hij het wilde schijnbaar niet. Heeft dat... hij het verkeerd ingeschat, denk je? Mark Rutte? Ja. Um, ik denk dat hij de hoop heeft gehad. En die hoop had ik ook. Ik, ik had oprecht de verwachting dat ze eruit zouden komen. En dat is helaas niet gebleken, maar ik denk dat Mark Rutte dat ook heeft gehad. Ja, CDA, ook die, ook die verwachting dat het goed zou komen? Of toch al eerder, Ruben Bakker, het idee dat het misschien mis ging lopen? Nou, het was natuurlijk al een, een tijdje moeilijk gewoon in, in de coalitie. Maar ik had zelf wel gewoon de verwachting en de hoop dat ze eruit zouden komen. En als ze niet uit zouden komen, dat ze dan misschien ook zouden kijken... naar een wat bredere meerderheid in de Tweede Kamer. En je kijkt meteen naar, uh, Rick Jonker, of, of naar, Ruben, nee, naar Rick Jonker naast jou van de jonge socialisten. Die hebben jullie nu nodig. Onder andere. Ja. <laughs> Rick Jonker, hoe kijk jij er tegenaan? Diederik Samson zette net in het debat uh, behoorlijk stevig in. En zei van, uh, ja, nu, nu moeten uh, we moet het zelf gaan doen. En... Uh die maatregelen van uit het Katshuis, nou, maar de vraag of we die over gaan nemen. Moet er een heel nieuw programma komen nu? Ja, dat lijkt me wel logisch. Het lijkt me heel raar als de PvdA gewoon een handtekening zet... onder het uh, al gesloten Katsenakkoord. Dat kan natuurlijk helemaal niet. We hebben twee jaar lang oppositie gevoerd tegen dit rechtse kabinet... waarvan we al zeiden dat het instabiel was. Het is nu gebleken. Dus weet je maar beetje makkelijk om te zeggen. Zie je nou wel? Maar dat gevoel heb ik toch wel een beetje. toch wel een beetje. Het is geval, dus het is inderdaad het is aan de Kamer. En ik hoop echt dat er socialere maatregelen uitkomen dan nu in het katshuis. Want het wordt echt snoeihard bezuinigd. Alleen maar om die 3% volgend jaar al te halen. Terwijl het ook in 2015 misschien wel ja, kan. Marleen Bart van de PvdA zei datzelfde net. Uh, Nicky van Tiel, jouw uh, voorman, uh, Alexander Pechtel, die pleitte ervoor om nu aanstaande donderdag al... met alle financieel specialisten samen te komen in de Kamer. Met de minister van Financiën erbij. En dan uh, gewoon... Uh, Maatregelen te nemen en een deel van die katshuismaatregelen dan maar over te nemen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, nou, ik ben ontzettend blij met, uh, met Pechtel dat hij zo het varen van de slag gaat. Ik denk dat D66 meer dan welke partij ook de noodzaak ziet. om uh, nu al een goed signaal af te geven aan, aan Nederland, aan, uh, aan Europa. Uh, dat iedereen, alle politici, de wil hebben om eruit te gaan komen... ook al zijn de verkiezingen in september. Iedereen heeft een tegenbegroting eigenlijk al ingeleverd. En dan kan prima donderdag gekeken worden... oké, okay, er zijn verschillen, maar waar vinden we elkaar wel? En wat kunnen we dus sowieso al nu gaan doorvoeren? Ja, maar we hoorden net ook al in het uur hiervoor... dat er dan allerlei lijstjes op tafel komen... waardoor het bijna onmogelijk lijkt om toch tot een overeenstemming te komen. Denk je dat dat wel kan? Ja, ik denk dat dat wel kan. Ik hoop dat dat kan. Maar dat betekent wel dat, dat de politici, dat de van alle partijen. Um, wel het lef moeten hebben om moeilijke besluiten te nemen. En ik denk dat dat juist hun zou sieren in de verkiezingstijd om te zeggen, we weten dat af en toe uh, deze maatregelen impopulair zijn. Uh, misschien bij onze achterban of bij de hele Nederlandse bevolking. Maar het laat wel zien dat je lef hebt en dat je Nederland uh, durft vooruit te trekken. Rick Jonker, ja, zo het zo het punt is, je zegt als we maar lef hebben. Het punt is, als we lef hebben in jouw ogen, dan betekent dat dus gewoon dat we het programma van D66 moeten uitvoeren. Dan hebben we lef. En dat is volgens mij niet de reden waarom de PvdA in de politiek zit. We willen andere maatregelen dan stringent vasthouden 3%, en dat, is niet, dat is de hamvraag dat is de hamvraag Het moment. gaat niet zozeer om die 3%, het gaat erom dat je niet onevenredige schulden we doorschuiven naar de volgende generatie. En dat hoeft niet alleen maar door uh, bezuinigingen door te voeren. Want op het moment dat je gaat hervormen op een arbeidsmarkt... op een woningmarkt, wat ook de PvdA wil... dan heeft, zelf, heeft juist ook Henk, Henk en Ingrid hier gewoon profijt van. Dan zijn het niet gewoon bezuinigingen, nee... dan zorg je voor een moderne Nederland. Want, is, is, ja? Is, ja, is dat ook de, de reden dat jullie, dat jullie een paar weken geleden... als CDA, CDA eh, JOVD en eh, jonge democraten wel een akkoord... Krijgen? Nee, ja, ik denk dat wij met z'n drieën absoluut uh, uh, ervoor open stonden om misschien pijnlijke maatregelen voor onze eigen achterban, zeg maar, uh, te nemen. Maar omdat we, er, omdat we er zo graag uit wilden komen, omdat we echt wilden laten zien aan de politie dat als je wil, dat je er dan uit kan komen. Maar dan moet je wel het lef hebben, niet zozeer het lef hebben om het D66-programma over te nemen, maar juist om je eigen programma hier en daar los te laten. Bram ja, Dirk, hoofdidee. Wat, wat zou uh, Rutte dan kunnen toegeven aan uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en D66 om ervoor te zorgen dat ze gezamenlijk toch een aantal belangrijke maatregelen nemen? Nou, kuppel, ik koppel het even punt van Niki, want uh, het is inderdaad die jongeren, die jonge generaties, die willen echt die hervorming op de arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs, pensioenen. Uh, ik denk dat dat iets is waar uh, de partijen nu breder moeten inzetten, want dat is ook iets wat je bij veel jongere uh, organisaties ziet terugkomen. Dus wat mij betreft is dat leidend. Uh, uh, dat zijn echt de grote hete hangijzers ook, hè? Ja, maar je moet die hervormingen nu inzetten. Ik bedoel, bezuinigen door te hervormen. En uh, we hebben een sociaal-economisch probleem, maar we hebben ook echt een maatschappelijk probleem. Dat is dat er een generatieconflict gaat ontstaan. Uh, en als dat niet wordt aangepakt dat ja, die gevolgen zijn ook niet te overzien en ik wil over ook de graag een verzorgingsstaat ja. hebben die betaald betaalbaarheid en daar maak jij je zorgen over enorm maar ja. daarin ben ik gelukkig niet alleen nee. maar is, is daar niet een kloof tuss tussen Rick Jonker en de jonge socialisten en nou de, de jonge SP'ers zijn er niet bij en, en jullie drieën laten we zeggen een soort nieuwe regenboog van CDA en, en twee liberale partijen is dat niet is dat niet een kloof tussen Rick Jonker nou, er is wel degelijk een kloof. Ik denk dat het punt wat je aansnijdt over de pensioenen, dat we het heel snel eens worden. Daar hebben we ook samen een uh, instantie ingezet. Pensioenopstand. We vinden allemaal dat het sneller die leeftijd omhoog Maar Dat vinden ook de jonge socialisten. En ik wil heel graag dat de Partij van de Arbeid dat ook gaat vinden. zijn we mee bezig, maar dat is een beetje moeilijk. Maar op het punt op de arbeidsmarkt, daar hebben we gewoon totaal andere opvattingen. De D66 en de VVD zeggen versoepel het ontslagrecht en dan komt het goed. Maar dan trekken we de boel los. En dat zijn, dat zijn precies de dingen waar wij het over oneens zijn. Dus dan is het heel moeilijk om daar nu al een compromis op te vinden... zonder verkiezingen. En Ruben Bakker, hoe staat CDA hierin? Nou, Wat, wat misschien het een verschil kan zijn... is dat wij die 3% wel heel belangrijk vinden. En eigenlijk vinden we dat het zelfs 0% moet zijn. Als je kijkt naar uh, het strategisch beraad van het CDA... Waar, de, waar zij mee gekomen zijn... willen ze juist een uh, begrotingsoverschot zodat we juist die staatsschuld uh, kunnen laten krimpen. Zodat we later ook makkelijker dit soort schokken op kunnen vangen. Mm. Blijft dat akkoord trouwens overeind staan, wat jullie gesloten hebben? Kijk even naar de partij. Dat, ja, wat mij betreft wel. En, ja. en als je nu kijkt ook naar het naar nieuwsjuregiestraaf. Ram Dirk van de, daar de, reage... de FD, hè, Ja, Daar da, da reageerden uh, een aantal partijen. En dat is eigenlijk de Koendoos uh, uh, coalitie. De regenboogcoalitie. De regenboogcoalitie. Uh, en dat zou Ach, mooi zijn. Links, want het, u... het, het, het plan ligt al klaar. Dus in feite hoeft het alleen maar uitgevoerd te worden. Misschien is het mooi als het overgenomen wordt. Nou, een hebben... aantal plannen. Ja, en dan hebben we nog een, een, een, een probleem met het leiderschap binnen het CDA. Ruben Bakker. Uh, de verkiezingen... Het lijkt nu in september te gaan plaatsvinden, niet in juni. Dus iets meer tijd nog. Wie moet de leider worden wat jou betreft? Nou, We vinden in ieder geval dat er uh, voorverkiezingen moeten zijn. Lijsttrekkersverkiezingen voor, voor wie lijsttrekker wordt. Moet, Zodat, is daar nog tijd voor ook? Uh, ik denk het wel, ja. We zijn eigenlijk voor voorverkiezingen voor de hele lijst. Maar omdat we, nu, omdat we nu wat minder tijd hebben... vindt het ook goed als gewoon de lijsttrekker gekozen wordt... dat het partijbestuur met een meervoudige voordracht komt. Ja, dan kunnen de leden zich uitspreken over nee. wie het moet worden. En wie moet er op de meervoudige voordracht staan wat jou betreft? Nou, ik, ik vind zelf dat het iemand, in ieder geval iemand moet zijn... die buiten de huidige partijtop zit. Dus niet een oud-minister of iemand uit partijbestuur. Maar we moeten gewoon uh, nieuwe mensen hebben... die ook de nieuwe lijn kunnen uitdragen. En niet, iemand, niet van Haarsma Buma die nu het woord voert in het debat op dit moment? Hij kan zich kandidaat stellen, maar ik vind zelf dat het iemand moet zijn buiten de huidige top. Nou, noem eens een naam, omdat, dat we ook weten waar we aan moeten denken. Nou, ik wil eigenlijk zelf, uh, ook zelf verrast worden voor wie we allemaal hebben. Dat, dat, dat, dat, je je weet, dat weet je zelf niet, of wel? Rick Jonker, jonge socialisten, didier Samsom, Samson, die lijkt ook nu de karten te gaan trekken. Is dat oké okay, wat jou betreft? Of moet er ook nog een verkiezing komen? Nee, dat lijkt me prima. We hebben vijf weken geleden, daar ben ik eigenlijk heel blij omdat we dat vijf weken geleden al gedaan hebben. We hebben een nieuwe lijst gekozen. Ja, dat is heel slim uh, achteraf gezien. Dus ik ben er heel blij mee. Hij heeft een fors mandaat gekregen van de leden. Dus het lijkt me zeer logisch dat hij de kaart gaat trekken. Maar misschien kandideert zich iemand anders zich nog en dan krijgen we weer een verkiezing. Maar ja, dat zullen we dat zien. Dat zou ook nog kunnen. Kwam Dirks bij jullie gewoon, Rutte? Ja, het partijbestuur heeft gisteren uitgesproken voor uh, uh, Mark Rutte. Jongeren denken er dan nog wel eens anders over? Is nee, dat absoluut een... niet. Dat is echt, uh, we hadden afgelopen weekend een cvd Congress congres en daar uh, stond iedereen echt volledig achter ons oud-voorzitter. Uh, Want je zou ook kunnen zeggen, uh, hij heeft het misschien niet zo goed gedaan, de afgelopen anderhalf jaar. Is daar helemaal geen discussie over bij jullie? Absoluut niet. Ik denk dat iedereen ontzettend tevreden is over Mark Rutte. Uh, over, over, over standpunt. Ik zie, ik zie mijn... Uh, <lacht> er wordt hard gelachen. Ik zie dat Jonker hard lachen. Nee, ik ben oprecht trots op Mark Rutte. Ik vind zijn, de manier waarop hij het, het, het, het premierschap vormgeeft, fantastisch. Ik ben het niet eens met een aantal standpunten ook niet wat teruggekomen... in dat katsheidsakkoord in dat wat nu is uitgelekt. Maar ik vind de manier waarop hij het premierschap indricht, vind ik fantastisch. Ik vind maar heeft, goed hij, heeft hij de PVV wel goed ingeschat, denk je? Um, nou goed, de PVV was natuurlijk anderhalf jaar lang wel... een uh, uh, goed voor haar afspraak. Nu niet meer. En ik denk dat hij nu wel iets, iets heeft van... Uh, eens maar nooit meer. Maar de nou ja, ik sta, ik sta er wel van te kijken... dat je uh, zo vol lof spreekt over Mark Rutte. Kijk, het is een hele charismatische man en ik hoor hem graag spreken. Maar als je eigenlijk gewoon feitelijk objectief gaat kijken... wat hij de afgelopen twee jaar gedaan heeft... is dat een onbetrouwbare partner uitgekozen... en werkelijk geen enkele hervorming in Nederland doorgevoerd... en als je kijkt naar het afgelopen jaar... is nog geen 3 miljard van de beloofde 18 miljard... daadwerkelijk verwezenlijkt. Nou, dan vraag ik me af wat zo ontzettend goed was... in zijn inrichting van zijn premierschap. Van Dierf? Nee, maar... Mijn vraag is uh, dan, wat, wat was het alternatief? Paas Plus was niet mogelijk? Nou ja, dat is even de vraag. En dat is, nu, dat is nog even de vraag, was het Paas Plus niet mogelijk? Kun je dan dan kwam je absoluut niet tot een verschoenlijk pakket... en dan zouden de belastingen omhoog gaan. Ik bedoel, het, het is geknapt, hè? Uh, uh, ik denk dat dit het enige alternatief was. Ik denk dat het wel mogelijk was geweest... Hey, als PvdA en VVD meer bereid waren om over hun... Uh, nou ja, piketpaaltjes heen te springen. Over dat hun ze niet schaduw heen te springen. Over, over hun schaduw, ja, dat is het woord. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. En ik denk dat dat voor de volgende coalitie misschien goed is. Maar... Ik denk dat het wel had gekund als we iets langer hadden doorgehakt met z'n vieren. Goed, nou we gaan het hierbij laten. Hartelijk dank voor jullie komst... en jullie commentaar op de politieke ontwikkeling. Nicky van Thiel van de Jonge Democraten, Rick Jonker van de Jonge Socialisten... Ruben Bakker van het CDA en Bram Dirks van de JOVD. En Lucella. we gaan weer terug naar Den Haag. Zeker, op dit moment is de fractieleider van het CDA van Haarsma Buma aan het woord. Wilma Borgman, hoe verloopt dat? Nou, Lucella, één conclusie kan je wel trekken zo tegen half vier. Al die partijen die we de afgelopen dagen hebben horen roepen over, over schaduwen heen springen. En uh, dat er gezocht moest worden naar uh, wat de partijen bindt. Nou, vergeet het maar. Dit debat is anderhalf uur gaande. En het is wel duidelijk dat de Kamer hopeloos verdeeld is. Dat een overeenstemming over maatregelen die uh, de financiële crisis zouden moeten oplossen heel ver weg is. Sibrand van Huisma-Buma is nu aan het woord. Die maakte net ruzie met direct Samson van. Van de PvdA. Uh, dat ging over de eis die Brussel oplegt. Moet dat uh, uh, begrotingstekort van de Nederlandse regering 3% zijn volgend jaar of mag het ook 3,1, 3,2 of 3,6? Nou ja, um, Buma deed de verwijten aan Geert Wilders van dit weekend ook nog eens flink over. Wij, VVD en CDA zagen nog mogelijkheden, maar de heer Wilders wilde niet meer. Hij durfde het akkoord niet te verdedigen. Het akkoord dat hij zelf had uitonderhandeld. Wij zagen collega, collega Wilders later die middag zeggen... dat hij zijn rug recht had gehouden. Vreemd, wij zagen twee uur eerder alleen maar slappe knieën. Slappe knieën, zei Buma van het CDA. De, de, de, het is duidelijk dat de druiven zuur zijn. Buma maakte in zijn verhaal ook geen enkel gebaar richting de oppositie. Dus uh, hoe die meerderheid er nou uit moet zien... voor een voorstel in de richting van, Bru van Brussel, Lucala, ik zie hem nog niet. Nee, en maar nog één ding. Hier in Dit is de Dag ging het over wie moet de nieuwe leider worden bij het CDA. Als je zo naar uh, Buma luisterde, is hij aan het solliciteren? Dat hangt van de profielschets af, uh, zou ik <laughs> zeggen. Ah, Wat Buma vooral deed, was uh, om zich heen slaan. Ik vond hem nou niet bepaald. Een kandidaat premier, want een kandidaat premier... moet toch eerder iemand zijn die burgers nee. slaat En nou ja, binden, je noemt het. Dat deed Buma in het geheel niet. Dus voor dat onderdeel <laughs> van zijn profiel. Ik weet het niet. Nee, maar dat komt soms weer na de campagne. Nou, we gaan het zien, Wilma. Dank je wel voor dit moment. Uh, na het uh, nieuws van half vier, dan gaat Villa Vepiro verder. En dan zijn Wilma en ik er ook weer met een verslag van hoe dit debat verder gaat. Eerst dat nieuws van half vier. Dat krijgt u van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De VN gaat de voedselhulp aan Syrië opvoeren. De organisatie hoopt over een paar weken zo'n half miljoen mensen te bereiken. Deze week moeten zo'n kwart miljoen Syriërs zijn voorzien van voedsel. In de grote onderzoek naar een jeugdbende in Weert zijn zeven jongeren opgepakt. Ook de vader van een van hen is gearresteerd. Ze worden verdacht van de handel in harddrugs. Oud-staatssecretaris van Onderwijs Ginja Maas van de VVD is overleden. Ze was 80 jaar. Ginja Maas heeft er onder meer voor gezorgd... dat maatschappijleer een vak werd in het voortgezet onderwijs. En ook bracht ze wetten tot stand over het leerlingenvervoer... en over het onderwijs aan allochtone kinderen. En na het treinongeluk van zaterdag in Amsterdam... liggen nog acht mensen in het ziekenhuis. Gisteren waren het er nog tien. Over zes weken worden alle passagiers weer benaderd... om te kijken hoe het met hen gaat. En dat treinongeluk kostte aan één passagier het leven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 20 kilometer file. De langste file staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Afritberk een rode reis 10 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht... Er is ook een ongeluk gebeurd op de A31 tussen Harlingen en Leeuwarden. Tussen Drondrijp en Marsum is de weg dicht. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. In Den Haag is het debat over de kabinetscrisis... en hoe het nu verder moet in volle gang. En zoals de hele middag al houden de collega's van het Radio 1-journaal... ons met grote regelmaat op de hoogte van wat daar allemaal gezegd wordt... of juist niet gezegd wordt. In Villa VPRO praten wij over de politieke crisis... onder andere met economisch journalist Roel Jansen. Want volgens hem verschilt ons land helemaal niet zo... van Griekenland, Italië of Spanje. Namelijk in eerste instantie de ernst van de eurocrisis te laten erkennen... Vervolgens politiek onvermogen. Hier bij ons, zeven weken radiostilte in Katshuis, Eindigend in een kabinetscrisis. Een metafoor, zegt Jansen, voor het grote Europese falen. En na vier uur praten wij met ons eigen politieke panel vanuit Den Haag... over het verloop van het debat. Dat je meteen als het begin van een verkiezingscampagne zou kunnen zien. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. villavpro.nl. Dit is Radio 1. villa vpro ja, en wij praten onder andere over het debat met Willem Vermeend, voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En sinds 2006 is hij hoogleraar Europese Fiscaal Recht en Fiscale Economie, Universiteit Maastricht. Meneer Vermeend, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u in staat om het debat een beetje te volgen? Ja, zeker. Ja, wat er valt u. Het, Sorry? Het valt, niemand, het valt op dat niemand met elkaar eens is. Ja, maar uh, uh, um, is dat verbazingwekkend? Nee. nee, nee, nee, nee. De tegenstellingen zijn in het land erg groot. Uh, en als je kijkt naar het debat, en je kijkt ook naar de verkiezingsprogramma's... dan zijn er bijna geen meerderheden meer te formeren in Nederland. Mm, nee. Dat dan gaat het uh, natuurlijk over de inhoud. Hè. De een zegt de pijn moet meer liggen bij de sterke schouders. De ander zegt juist weer van niet. Maar er is nou één punt waar steeds iedereen over struikelt. En dat is die vermalen de 3% die volgend jaar gehaald ja. moet worden. En uh, u hoorde uh, uw partijgenoot, de nieuwe partijleider Diederik Samson zeggen... voor de Partij van de Arbeid is dat niet heilig. Maar daarmee schenden wij de Europese regels niet. Klopt dat nou wat hij zegt? Nee, dat klopt niet. Uh, Nederland heeft in 2009, de leiding van Bos. Uh, grote afspraken gemaakt. En die 3% staat al in het verdrag van Maastricht. Dus ja, dat weten we al lang. En uh, Nederland heeft erop aangedrongen dat iedereen zich aan moet houden. Dus wij zijn uiteindelijk... Uh, de bewaker van de 3% in Europa. Dus daarom mag iedereen in Europa ons uit op dit moment dat wij eronder uit willen komen. Maar er zijn ook economen ja. die zeggen... als je nou uh, gewoon echt heel erg uh, uh, aannemelijk kan maken... dat je in de loop van die jaren belangrijke hervormingen doorvoert... dan zullen ze je niet zo snel afrekenen op die 3%. Nou ja, economen, ja als je tien economen naast elkaar zet... heb je tien verschillende opvattingen. Het kenmerk van economen is dat ze zich niet bezighouden... met, met uh, politieke afspraken. Bent u econom? Ja, maar goed, dat zeg ik Geef niet hoor. Ik, ik, ik, ik kijk ook naar de politiek. Laten we realistisch zijn. Als je als land afspraken maakt met de Europese gemeenschap. dan heb uh, je en ze weten je verantwoordelijkheid genomen. Ja. Kijk, economisch valt er wel wat voor te zeggen. om uh, uiteindelijk te zeggen: laten we uh, gefaseerd uh, de, de bezuinigingen en hervormingen doorvoeren. Dat kan. Hm. Uh, maar dat heeft niks te maken met afspraken die met Europa gemaakt heeft. Ja. Misschien is het economisch beter. Uh, ...dat je voorzichtiger bent, omdat uh, het zit in een krimp. Dus nee. zeg maar, elke euro die je bezuinigt... ...en uh, dat zie je ook uit het pakket van het kabinet... Uh, ...dan neemt uh, de krimp toe. Ja. Uh, dat zie je ook in het kathuispakket. Als je dat erbij pakt, dan zie je dus dat uh, de economie met 0,4% krimp. Ja. Dus uiteindelijk geeft dat al aan dat je buitengewoon voorzichtig moet zijn als het gaat om uh, forse bezuinigingen. Ja, meneer Vermeent, ik wil nog weg. even met u terug naar het debat. Hè? U zei, ja, wat opvalt is ja. dat ze verdeeld zijn, et cetera. Is het niet ook een kwestie van, er is even een ritueel waar iedereen doorheen moet? Er moet even afgerekend worden, er moet even stoom afgeblazen worden. En donderdag, als het echt over de maatregelen gaat... waar deze Kamer en dit kabinet nog wel over gaat... dan, zul je het een, dan zal het een stuk redelijker zijn. Nou, dit is natuurlijk ook een, een, een oploop, een opmaat, zeg ik altijd, naar de verkiezingen. Iedereen uh, positioneert zich, ook in het krachtenveld, naar de kiezer toe. Laat zien waar ze voor staan. Dat is altijd gebruikelijk. Vervolgens moeten er zaken gedaan worden. En dan wordt er gerekend. En als er gerekend wordt, zie je ook dat de nuchtreipel toeneemt. Ja. En is dat donderdag al aan de orde, wat ik eigenlijk suggereer, ja, of is het een uit... beetje te vroeg? Te vroeg. Ja. Er komt nog iets bij. Alle, alle politieke partijen moeten heel snel aan de slag met hun eigen verkiezingsprogramma. Ja. En de verkiezingsprogramma worden weer doorgerekend door het straat landbureau. En als ze de uitkomsten zien, dan gaan ze vaak ook nog weer bewegen. Ja, dat is een beetje tegenvalt. Stel dat je bijna geen banen creëert en dat je economie niet goed doet. Ja, dan worden er altijd nog pogingen gedaan om het beeld te verbeteren. Dus dat zal ook nog gaan komen. Dus het is erg vroeg om op dit moment uh, conclusies te trekken. Maar één ding weet ik wel. Uh, als je kijkt naar Europa, de buitenlandse kranten. ...dan zal Europa ons in ieder geval... ...voorlopig, zeg ik druk erbij... ...houden aan de 3 En dan kan een economen op wat ze willen. Daar gaan economen niet over. Dat zijn afspraken die landen hebben gemaakt. En er is één land die echt hardop gehamerd heeft. Dat is uh, Nederland... ...onder leiding van Jan Kees de Jager en Mark Rutte. Mm -hmm. en dat zijn de helden in Europa van de 3 ja. En dat is allemaal niet zo verstandig geweest misschien achteraf. Alleen je zit er wel mee. Dus wat je kan doen... En dat is een kleine, een kleine nuance uh, wellicht. Uh -huh. je, maakt, je, je maakt een pakket. Uh, dat pakket uh, komt in 2015 uit in de buurt van 1%. Uh, en de, de, de, min 1. Dus dat je aan uh, de vasthoudt, die gaat naar min 1 in. moet toch wel, ik moet naar een half procent punt. Dat moet je uiteindelijk van Europa. En dan laat je Europa zien uh, dat je in 2014, 2015, fors onder 3% komt. Met een mooi hervormingspakket en bezuinigingen. Dan heb je een grote kans dat Europa zegt, nou ja, kijk eens Nederland, kijk eens wat, wat, hoe fors het allemaal doen, dat geweldig, en dan pak je ze waarschijnlijk niet op 2.13. Maar dat is nou precies wat uh, Diederik Samson voorstelt? Nee, nee, nee, nee, hij gaat er al vanuit, hij gaat er nu al vanuit dat hij, dat hij 2.13 niet hoeft. Dat wat anders. Oh, oké, okay. juist. Even en, nog heel dus kort, hij, ziet hij u daar... Zegt hij, zegt al, hij zegt nu al dat hij hoeft, dat is onzin. Hij heeft uh, ook de eigen nou van de fractie ingestemd bij die drie. Ja. Ziet u trouwens in Diederik Samson hier al de leider van de Partij van de Arbeid staan? Nou, dat kan ik ook zeggen, ik vind dat hij het vervriesend doet. Hm. Inhoudelijk bent u het niet met hem eens, maar zijn uh, presentatie deugt. Nou ja, kijk, inhoudelijk kijk ik bedoel, we zijn, zijn nuances. Ik zeg dat je moet je, je kan niet als je een afspraak maakt, roepen die je afspraak niet zelf. Nee. Wat je wel kan zeggen, nou ja, weer ik heb gemaakt. En ik heb een plan. Europa, waar Europa het, voor Europa, maar Europa ja tegen zeggen. Zo zou voor het formuleren als was. Hm. Oké, okay, meneer Vermeend, hartelijk bedankt. Dank u wel. Graag gedaan. Dank je wel. Wij praten verder met Roel Jansen. Hij is financieel-economisch publicist, Eurowatcher, bovendien lid van ons panel Klinkende Munt. Dus wij toetoyeren elkaar, want we kennen elkaar. Dag, Roel. Dag, Goedemiddag. Goedemiddag. Voordat wij uh, met jou gaan praten uh, over een stuk wat jij vanochtend schreef. Over de regeringshoofden die als rijpe appeltjes uit de boom vallen in Europa. En nu ook onze ja. Mark Rutte. En nog even een kleine reactie op uh, wat Willem Vermeend net zei. Over uh, het, uh, het eigenlijk onzinnige voorstel van de Partij van de Arbeid. Die 3% is een afspraak. En daar kan je niet aan tornen. Dat kan je niet anders interpreteren. Ben je dat met hem eens? Ja, daar ben ik met hem eens. Ik ja. denk dat je. Ja, Je zult wel merken dat vanuit Brussel de mededeling zal komen. Jullie moeten je wel aan die 3% houden. Dus dan kan iedereen van hoog of laag springen. Maar dat, daar schiet hij dus niet echt mee op. We willen voor mijn geval een hele slimme oplossing. Namelijk uh, pak er meteen 2014 naar 2015 aan. En laat dan zien dat je enorm veel sneller naar beneden gaat met je tekort. En dan dat je min of meer op begrotingsevenwicht uitkomt. Ja, ja. Dan, dan ziet het er natuurlijk beter uit. En waarschijnlijk kun je daar wel mee wegkomen. En, ja, maar ik denk, en, sorry, maar ik dan denk je zo. Dan is Sorry, die 3% ja? toch niet zo heel hard, dan valt er toch over te praten. Ik denk dat sowieso die 3% verzwakt gaat worden. Zeker als uh, over tien dagen uh, François Hollande in Frankrijk gekozen gaat worden als een nieuwe president. Want die gaat aan dat uh, stabiliteitspact, of dat begrotingspact, hoe je het noemen wil, dat uh, vorig jaar gesloten is, gaat hij uh, mooi. Dan je zal je Duitsland ook al volgen. Luid, ook al in Spanje. Dan zal Duitsland volgen, denk je niet? Nou ja, kijk, de Fransen en de Duitsers bepalen wat er gebeurt. En als ja. een van die twee toch weer een beetje ruimte gaat zoeken voor zichzelf... dan creëert Frankrijk als het ware automatisch ook een ruimte voor Nederland. Ja. ja, en het feit dat Hollande, jij voorspelt dat, dat het Hollande gaat worden... Dat zou ook makkelijk kunnen natuurlijk in Frankrijk... Ja. dat maakt dat nog steeds dat Duitsland en Frankrijk het bepalen in uh, Europa. Maar wel een ander Frankrijk dan waar Duitsland eerst mee van doen had... dat kan ook nog eens een keer tot echt clasjes gaan leiden. Nou ja, de verhouding tussen Sarkozy en Merkel was ook niet altijd fantastisch. En ze hebben een paar hele ongelukkige jaren achter de rug met de oeverloze. Hem met zijn tweeën, dan hangen ze weer met z'n tweeën, dan in Parijs en dan in Berlijn overleggen. En dan kwamen ze weer met een fantastisch plan, wat uiteindelijk heel weinig bleek voor te stellen. Dus echt uh, uh, hartstochtelijk samen aan die oplossing van de Europese crisis werken, hebben ze ook niet gedaan. Maar uh, het is waar, met Hollande heb je een nieuwe. President, en dan is het zeer onzeker hoe het dan met de Frans-Duitse as zal gaan. Maar oh, op okay. een of andere manier heb je ze alle twee nodig. Ja, Roel, blijf blijf even hangen. We gaan eventjes naar Lucella en Wilma Borgman om te kijken hoe, te, hoe het bij het debat gaat in Den Haag. En dan komen we zo meteen bij je terug. Dank je. Grote verdeeldheid in de Kamer over hoe het inhoudelijk verder moet met Nederland. He, Willem Vermeend zei dat net bij jullie, Ger. Uh, Wilma Borgman constateerde dat ook even voor half vier. Zij volgt dat Kamerdebat. Wilma, in, in welke fase zitten we nu in het debat? Um, als je naar de sprekerslijst kijkt, Lucella, dan zijn we halverwege. Er zijn elf fracties die spreken van groot naar klein. Dus Heerl Brinkman die sluit de rij straks. We um, zijn halverwege. Emiel Roemer van de SP is net begonnen. En Roemer handhaaft zijn pleidooi voor sneller verkiezingen nog voor de zomer, als het kan, zegt Roemer. Want er is een vertrouwenscrisis gaande. Mensen hebben nog maar heel weinig vertrouwen in de publieke sector... niet meer in woningcorporaties en al helemaal niet meer in de politiek. En het wordt voor tijd dat dat vertrouwen heel snel wordt hersteld. Laten we hem even meeluisteren. ...ondersteunen. Meer ruimte bieden voor hun ondernemerschap... door snel een investeringsbank en een middenstandsbank op te richten... om bedrijven aan kredieten te helpen. Maar ook door investeringen naar voren te halen om bedrijven in de bouw weer adem te geven. Vrouw de voorzitter, de SP is bereid om maatregelen te nemen... om ons land uit de crisis te helpen. De SP is zeker bereid om verantwoordelijkheid te nemen de komende tijd. We willen met iedereen een overleg. Maar we gaan niet voort op een doodlopende weg. Ik wil mijn blik richten op de toekomst... Een toekomst waar de menselijke maat ja, De blik richten op de toekomst, zegt Emil Roemer. Uh, op de dichtstbijzijnde toekomst. Dat zijn de verkiezingen. Die wil hij graag nog voor de zomer. Maar uh, meerderheid van de Tweede Kamer uh, is dat station eigenlijk al voorbij en kiest voor een datum in september. Wat je wel moet kunt vaststellen uh, in de loop van dit debat, Lucella, is dat er gebleken is dat er in de Verste verte geen overeenstemming is. De toon is hard. Um, eigenlijk nog meer vanuit de coalitiepartijen uh, naar andere partijen, dan van de oppositie naar de kabinetspartijen. Uh, Terwijl je eigenlijk het omgekeerde verwacht. Je zou het verwachten. omgekeerde verwachten, maar dat is het niet. Dat is het niet. Uh, Blok van de VVD had helemaal weinig uitgestoken handen in de aanbieding. Ook Sibrand Buma uh, deed dat niet. Ze vinden allebei dat het katshuisberaad geheel ten onrecht is mislukt. Um, ze leggen daarbij de Zwarte Piet geheel bij uh, Geert Wilders. Want dit kabinet heeft anderhalf jaar lang goed gefunctioneerd, zei ook Buma. En die wilde uiteindelijk pas na heel veel aandringen van Arie Slob een beetje terugkijken. U spreekt mij heel terecht aan op de zelfreflectie... na alles wat er zeker de afgelopen tijd is gebeurd... en ook de afgelopen anderhalf jaar. Ik blijf zo in de politiek staan... dat als je gevraagd wordt, je in principe ja zegt... en niet nee als het gaat om verantwoordelijkheid. Ik weet dat u daar ook zo in staat. Tegelijkertijd doet het natuurlijk ontzettend veel pijn... dat het zo afloopt. Want dit is slecht. We zitten midden in een crisis en die moet opgelost worden. Maar de keuze van toen hoort bij de politieke situatie van toen. En die was buitengewoon ingewikkeld. Er waren opties geprobeerd... Wij zijn gaan onderhandelen en kwamen toen tot een goed akkoord. En juist daarom, zeg ik heel eerlijk, had ik ook goed vertrouwen... in de afspraken die we zouden kunnen maken in het katshuis. Nogmaals, de deceptie is dus ook inderdaad heel groot. Tot slot. Voorzitter, tot slot. Over wat een goed akkoord is... kunnen we denk ik nog heel lang gaan discussiëren. Want ik denk dat er in dat akkoord heel veel zaken zaten... die ontzettend slecht voor Nederland waren. En dat we in dat opzicht wel blij mogen zijn... dat een aantal dingen niet worden uitgevoerd. Maar ik constateer dat de heer Asma Buma toch... nu die bij de brokstukken staat van... een kabinet en een gedoogconstructie, die zijn eigen partij zelf... zeg maar, in het leven heeft geroepen, niet op kan brengen door te zeggen... misschien hadden we toch moeten luisteren naar mensen zoals Alp Klink. Want die hebben de principiële vraag gesteld of je op deze weg in zou moeten slaan. En u komt niet verder dan een pragmatische beoordeling. Nou, de, de principiële vraag om met een coalitie te starten... gaat niet over de vraag hoe die breekt. Ook de coalitie waar wij samen in gestaan hebben is gebroken. Maar dat heeft niets te maken met de reden die objectief juist was om toen te starten. Het breken van een coalitie zegt niks over de vraag of je erover moet starten. Ik denk dat die vraag veel meer te maken heeft met het gevoel... dat er ook binnen de partijen over deze constructie was. Dat is de vraag die beantwoord moet worden. En ik vind, en ik zie ook, dat de afgelopen zeven weken... er wel degelijk zeven weken min een dag perspectiefrijk is onderhandeld... tot een heel pakket wat er was. En het doet mij dus inderdaad buitengewoon pijn... dat op de allerlaatste dag het gestrand is ongeacht de partner waarmee we onderhandelden. Ja, zei Sibrand van Haarsma-Buma, de fractieleider van het CDA... zeven weken onderhandeld, min één dag. Want die ene dag liep Wilders weg en nam hij geen verantwoordelijkheid meer. Bitter klonk Buma toch wel een beetje. Alexander Pechtot is inmiddels begonnen, de fractieleider van D66... en die zegt dat hij eigenlijk heel verbaasd is... dat CDA en VVD verwacht hadden dat het kasthuisberaad wel zou lukken. Ze hadden kunnen weten bij het CDA en bij de VVD... dat Wilders het zou laten afweten... De en nu zit Nederland met de gebakken peren. Verklaring van Rutte Verhagen in 2010. Het was zelfs de letterlijke tekst bij de algemene beschouwing in 2007 bij het kabinet Balkenende vier. De economie hervormen om Nederland vooruit te brengen. Dat moet het doel zijn. Hervormen is geen boekhouden. Hervormen is een houding, een overtuiging, een mentaliteit. En daaraan heeft het VVD en CDA helaas ontbroken. Daarom is Nederland vandaag onnodig kwetsbaar. En daarom staan nu, we nu voor drastische maatregelen. Dat is uh, Alexander Pechtold van D66 ik, live in het uh, Kamerdebat op dit moment. Behalve... Hij deed eerder vanmiddag een kamer... voorstel, voorstel voor een financieel debat op hoofdlijnen. Donderdag om tien uur. De VVD was daar in ieder geval ook voor. Dan wil Pechtold zaken doen, maar zoals al eerder geconstateerd. Inhoudelijk liggen de partijen behoorlijk ver uiteen... ondanks die goede wil die wij van iedereen horen... Ger en Tessel, straks bij jullie meer over het debat. Oké, okay, dankjewel. Uh, we hebben nog steeds aan de telefoon financieel publicist, Eurowatcher Roel Jansen. Roel, heeft, uh, je kon net even meeluisteren met Pechtold, hè? Ja. Heeft hij eigenlijk geen punt? Ik bedoel, uh, Wilders heeft toch nooit iets anders uh, gezegd... dan wat hij nu gezegd heeft? Hey, sterker nog, dat uh, befaamde rapport over de terugkeer van de gulden... dat uh, Wilders in februari uh, presenteerde, van het begin maart... Uh, ...daarin staat eigenlijk precies wat hij nu gedaan heeft. Namelijk niet instemmen met bezuinigingen... ...maar pleiten voor koopkracht en zelfs koopkrachtvergroting. Dus als Rutte... En uh, hoe heet die uh, vra vragen dat hadden gelezen... dan uh, hadden ze geweten dat het nooit wat zou zijn geworden. Mm, ja, Even naar jouw stuk in uh, Follow the Money. Dat is een, uh, een internetsite. Daar ja. heb je een analyse geschreven over de eurocrisis. En je constateert daar dat ondanks het gescheld van... Uh, Noordelijk Europa en ook Nederland op Griekenland, Italië en Spanje... wij eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van die landen. Verklaar je nader? Nou ja, ik, ik ben het gaan tellen hoeveel regeringsleiders... er eigenlijk het afgelopen jaar gesneuveld zijn... Uh, Door toedoen van de Europese crisis, zeg maar het management van de eurocrisis. En uh, dat, daarvan is Rutte inmiddels nummer acht. Waar dus al zeven regeringsleiders in landen, uit een land als Griekenland, Slovenië, Tsjechië, Ierland, wie uh, ben ik vergeten, Italië, mm -hmm. die uh, onderuit zijn gegaan, die ofwel afgezet zijn of verkiezingen hebben verloren, of waarbij de regering. Is afgetreden. Maar nou allemaal de ja, aanleiding van de schuldencrisis hè? Ja, ja, allemaal te maken met de problemen die ze in eigen land hadden, met het oplossen van de schuldencrisis, met het aanpakken van de tekorten, met het uh, goedkeuring krijgen van het parlement en ja, in, uh, bijvoorbeeld in Italië gewoon heb premier meneer Berlusconi die eigenlijk helemaal niks deed. Mm -hmm. In Griekenland had je uh, Papandreou oh, die ineens met een referendumvoorstel kwam en dat viel zo slecht in Brussel zeg maar bij Frankrijk en Duitsland, dat ze min of meer hebben gedwongen om af te treden. En uh, in Ierland verloor de premier de verkiezingen, in Spanje en Portugal verloren de regeringspartijen de verkiezingen. En nou ja, wij zitten nu met Rutte. Het is niet zozeer een politieke crisis, wie er ook gezeten had, nu is het de PVV. Maar als er ja. een andere partij gezeten had, was het misschien ook wel gebeurd, omdat er gewoon blijkbaar geen politieke, uh, uh, hoe heet dat, politieke kwaliteit genoeg is om eruit te komen. Ja, nou ja, kijk, ieder land heeft natuurlijk zijn specifieke omstandigheden. En Nederland met eh, de gedoogconstructie met de PVV was natuurlijk wel heel bijzonder. En ook heel riskant zou je moeten zeggen. Men, maar men is, was er gewoon niet op voorbereid om zoiets lastigs en complex als eh, hm. die eurocrisis op te lossen met het kabinet. Maar dat zie je dus in andere landen ook gebeuren. Dat het erg lastig blijkt voor de politiek, de gevestigde politieke partijen, om... Eh, ja, om de crisis waar we middenin zitten aan te pakken, op te lossen... en ook het aan de bevolking uit te leggen. Ja. Dat je dus echt wel wat moet gaan doen. En ja. dat je niet steeds maar kunt ontkennen dat er iets aan de hand is... om te laat met te weinig te komen. Maar Roel, is het tragiek niet eigenlijk dat je eigenlijk niet anders kan verwachten? Het duurt even voordat de ergens van zoiets indaalt. Ja, maar Germ, deze crisis is nu al twee jaar bezig in Europa. Ja, dus... En het is wel zo dat wij in Nederland natuurlijk aanvankelijk dachten dat het hier helemaal prima ging en dat er niks aan de hand was. En dat het beseft dat ook Nederland kwetsbaar is voor wat er gebeurt in Europa, in de eurozone. En dat ook de Nederlandse overheidsfinanciën heel snel tempo aan het slechte waren. Dat is je vrij laat doorgedrongen, maar je had maar even over de grens moeten kijken en dan had je kunnen zien dat het natuurlijk... Uh... Niet zo is dat Nederland een klein eilandje is waar het goed gaat... zoals het uh, dorpje van Asterix in een turbulente Europese wereld. Ja, en dan moet in deze tijd dat de spanningen toch een beetje oplopen in de Tweede Kamer... moet dat donderdag moet daar inhoudelijk gesproken gaan worden over maatregelen? Ja. Wat moet je je daarbij ja. voorstellen? Ja, dat wordt natuurlijk verschrikkelijk lastig. Maar de partijen die uh, anderhalf jaar oppositie hebben gevoerd tegen dit kabinet... moeten nu plotseling met... Ik ga het toch vanuit VVD en CDA met het ontwerp wat ze in het kathuis hebben gemaakt... tot een soort van overeenstemming komen van zeggen... oké, okay, jullie hebben deze lijst gemaakt, dit en dit en dit accepteren we... hier moet wat af, hier moet wat bij, dit is onze hobby en, nou ja, enzovoort. Dus dat is een heel lastig proces. En als je dat dan nou nu in vier of vijf dagen moet doen... terwijl ze zeven weken min één dag hebben vergaderd in het kathuis... dan begrijp je wel dat het uh, niet zo simpel is. Dus ik denk dat er niet veel meer dan hoofdlijnen uit kan komen...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 Ja, tijd voor Metropolis Radio. En of we er blij of verdrietig van moeten worden, weten we niet. Maar eigenlijk komt deze Metropolis even te laat. Want net nu dat huwelijk tussen Wilders, Verhagen en Rutte uit elkaar is gespat. hebben wij een prachtige serie over hoe ze elders in de wereld relatieproblemen oplossen. In Indonesië bijvoorbeeld. Daar worden huwelijken gered met een stevige therapie. ontdekte Wilma van der Maten. Maar of Geert Wilders er aan mee had gedaan. De moskee in de privékliniek van Ibu Dewi en Bapak Bangbang. Beide huwelijkstherapeuten die zich Hachi mogen noemen... omdat ze allebei op bedevaart zijn geweest naar Mekka. En de islam en de Koran spelen dan ook een hele belangrijke rol... in hun huwelijkstherapie die ze geven. Kijk even om de hoek. Er zitten meer dan twintig stellen op een matje in de Boeddha zit. Het lijkt meditatieve yoga, maar het is het niet. Het zijn allemaal Indonesiërs die... Huwelijksproblemen hebben en bidden tot Allah en vragen om verzoening. Ibo Devi, wat doet u als relatietherapeut? Als stellen met gebroken relaties bij u komen, dan kijkt ze of er psychische obstakels zijn. Dat kan ze, want ze kan met mensen naar binnen kijken. Kunt u dat nu ook bij mij? Wilma. Wilma Namaal Arantwa. Euh, Annie Gerard, Anie Gerousia, Saya Empat Tochu. Ze gaat eerst in een hele diepe concentratie. Adikyo Midin, Yakanabudui, Tawhaman Bambang, een Koranvers breveld. Sedikit ada asam lambung, peredaran darah tidak lancar, suka cepat capek, cepat. Volgens haar ben ik uh, vermoeid. Ik heb veel te veel. Gedachten veel te veel aan mijn hoofd. Ik denk eigenlijk negatief over mijn partner en dat is dus allemaal heel slecht voor mijn huwelijk. En wat doet u dan? Ja, dit terpissa, ja, atau istrinya, atau suaminya. Nanti Oké, Dan gaat dus de ibu eerst apart met iedere partner praten en dan komen ze bij elkaar samen en dan komt ook alles tronsechts en alle boze gevoelens komen dan ook uit. Dat zullen mooie tafereel opleveren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. is ja. Ja, ja. Ja, ja. Oorlog noemt ze dat. Dan wordt hij echt enorm gescholden. En soms vallen ze tellen elkaar bijna zelfs aan. En na de oorlog pakt de Ibu de Koran. Leest samen met ze een aantal stukjes. Ze gaan bidden. Ja, ja. After deze keer, ja, forty days, ja. Yeah. is dus een sessie van 40 dagen. Op het eind van de sessie komt het stel bij uh, haar echtgenoot Bambang. Hij is een healer. I can delete stress, depression every negative thinking. En hij zegt dat hij dus de rest van de stress en de negatieve gevoelens die nog over zijn uit je hersenen kan deleten. Hoe doet u dat dan? Do you want to try? Ja. Oké. Okay. Ik moet mijn buik inhouden, ogen sluiten. Hij gaat weer bidden. Dan roept hij de toverspreuk. Knipt met zijn vingers als een echte toverna nou dat ook doet. En nu zijn dus al mijn negatieve gevoelens, gedachten en stress gedelied. Heeft de relatietherapie succes eigenlijk? 90% succes, 10% is going to divorce. 90% van de gevallen, dus die stellen gaan weer gelukkig naar huis. En die 10%, ja, daar was er eigenlijk toch al niks mee te beginnen... want die hadden toch al een uh, bedorven karakter, beweert Bapak Bambang. Maar het aantal echtscheidingen neemt wel toe in Indonesië. Zijn dat dan allemaal mensen met slechte karakters? Ja... Uh, because, you know, Facebook. One and another yeah, can connect. Uh, uh, secret. <laughs> ja, hij zegt uh, dat het allemaal eigenlijk door Facebook komt. Het is te verwarrend. Het biedt mensen een kans stiekem in contact te komen met een ander. Seksuele contacten aan te gaan. Ibu Devi en haar man krijgen vooral heel veel overspelige mannen over de vloer. Maar Bapak Bambang kan dus die verliefdheid ook weer wegnemen. Tot zover Metropolis voor vandaag. En zo vlak voor het nieuws gaan we nog even naar Lucelle Carrasso voor het laatste nieuws over het Kamerdebat. Zeker. Pijnlijke keuzes maken, snel een begroting opstellen... over schaduwen heen springen. In allerlei varianten zijn deze zinsneders langsgekomen vanmiddag. Wilma Borgman, dat is nog steeds aan de gang. Wij verlieten jou en het debat net met Alexander Pechtold van ja. D66. Nou, die heeft inmiddels het spreekgestort te verlaten... want uh, daar staat nu Jolande Sap. Uh, maar ik wil nog wel even iets laten horen van Pechtold... want die deed een poging om toch te kijken... hoe ver hij kan komen met een inhoudelijk voorstel. Uh, want, zegt Pechtold, dat katshuisstuk was helemaal nog niet zo gek. Er moeten wat bezuinigingen van worden teruggedraaid. Die op de PGB's of op het passend onderwijs bijvoorbeeld. Maar dan is er met D66 wel te praten over dat katshuispakket. Maar daar kwam Diederik Samson van de PvdA, want die begrepen er helemaal niks van. Voorzitter, de heer Pechtold doet maar opvallend mild over het katshuisakkoord. Dat is eigenlijk allemaal wel aardig. We nog een paar dingen erbij, een paar dingen eraf en dan zijn we klaar. Waar is de sociaal-liberaal gebleven? Want het katshuisakkoord heeft koopkrachteffecten die bij u de haren te bergen zouden moeten reizen. Heeft een 2% economische krimp tot gevolg. En heeft tienduizenden werklozen tot gevolg. Is dat nou het pakket wat de heer Pechtold als uitgangspunt wil nemen... om verder te gaan? Voorzitter, ik was zojuist als eerste geloof ik degene die het zei... ja wezen op het terugbrengen van uh, de ontwikkelingssamenwerking. Een van de dingen die ik niet wil, net zoals ik uw voorganger de heer Cohen... de vorige keer wees op het miljard wat u bezuinigde op ontwikkelingssamenwerking... Inmiddels zijn tijden veranderd, maar ik denk dat het niet zinvol is dat ik zeven minuten besteed om precies uit te geven wat aan het kabinetsplan van afgelopen zaterdag wel en niet klopt. Wat ik er belangrijk aan vind, is dat we geen schuld doorschuiven. 3%. procent. D66 maakt heel andere keuzes dan dit kabinet, alleen ik noem nu ook een paar belangrijke. Ik hoor u nog niet zoiets zeggen als bijvoorbeeld, zeer impopulair, maar hard nodig, iets als een nullijn. Bijna 5 miljard. Ik wil dus leveren, wel praten om, met het kabinet over wat er uit het Katshuis doen, is gekomen. Hij was de uh, de Alexander Pechtel bezig is. om aan Diederik Samson uit te leggen waarom dat was. Dus daar komen we na, drie, na vier uur moet ik zeggen op terug. Tot zo.